Het weer op de meeste plaatsen droog en de temperatuur daalt vannacht tot 15 graden. De komende dag grotendeels bewolkt, opnieuw buien bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. en Zomerhits. Zomer Dit is de zomer van ZFM. Met. Met nu. Zee Welkom bij het tweede uur van Ziet op jouw ZFM Zandvoort. Ja, zomerits, check. DJ Dion Sydney, check. Maar ik kijk naar buiten. Ja, dat gaat er niet worden. Gelukkig zitten we lekker weer binnen. Een drankje in de hand, de stoelen aan de kant. Dat wordt de grootste dansvloer. Hij is geopend. Met toch wel, ja, een Pre-sensation mix. Van onze enige echte DJ Dion Sydney. En geniet er dubbel van, want volgende week vrijdag slaan we een beetje over. En ik zeg. Laat je gaan! En laat je horen, DJ Dion Sydney. Hier bij jou, c Zie See it in the mix. See it. Sessions. I oh the the so yeah, so so I it how natural, how and yes. kind of Hello, like and it rough like this let's say go on I'm move your I like it rough like this go on and move your I oh I like it rough like this let's say go on I'm your I like it rough like go on and move your ass I oh I like it rough like this go on it and move your like it rough like let's say go on I'm your I like it rough like go on and move your I like it rough like this Move your shins. Oh, I like it rough like this. Let's take it one on one. Move your hey, shins. I like it rough like this. Go on and move your shins. Oh, I like it rough like this. I like it rough like this. Oh uh. Thank gonna be okay.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 Get wrong. Bij DJ Dion Sydney. Helaas komt ook alweer het einde van deze twee uur durende show tot een einde. Ik bedank alle luisteraars voor het luisteren natuurlijk. En voor jullie feedback. Volgende week vrijdag zijn we er gewoon een weekje niet. Maar niet terug. De week erop komen we keihard terug. En weer een frisse See It Session. Ik zeg, hou hem lekker over jou. Zie je ik weet niet we jullie wel gezellig in die Amsterdam Arena. Volledig in het wit. En mocht je erheen gaan. Gebruik dan ook deze mist lekker als free party. Doen wij ook. Mooi weekend. Doei.